Staatssecretaris Knapen wil vasthouden aan de afspraken over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar hij sluit extra kortingen niet helemaal uit. Onder druk wordt alles vloeibaar, zei Knapen. Als er extra moet worden bezuinigd, wil gedoogpartner PVV dat er meer geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt.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 Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Woensdag 21 september. Goedemorgen. Het Voltallig kabinet kan vandaag in VK gaan zitten luisteren naar het debat in de Tweede Kamer. Daarin zal het vooral gaan over de aanpak van de economische crisis. Want die zal iedereen voelen, zegt minister de Jager van Financiën. Hij heest de stormbal voor zwaar economisch weer. We spreken hem na negen uur. En met Joost Vullings in Den Haag bespreken we de kabinetsplannen om de crisis te bestrijden. En de tactiek van de oppositie om daar nog iets aan te veranderen. En we hebben het ook over eventueel nog meer bezuinigingen dan de geplande. 18 miljard euro. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking sluit het niet uit. U hoort hem ook. Nederland is voor een groot deel afhankelijk natuurlijk... van de situatie in de eurozone. Over de onrust en de besmetting door Griekenland... praten we met hoogleraar Internationale Economie, Steven Brakman. Dan naar Rotterdam. De stad wil de Feyenoord-hooligans... kosten wat kost voor de rechter brengen. Daarvoor is burgemeester Abutale bereid ver te gaan. Daar hoort u zo meer over. Net als over het bekervoetbal van gisteravond. De Turkse voetbalclub Venerbahce... speelde gisteravond alleen voor vrouwen en kinderen. Mannen mochten het stadion niet in. Correspondent Bram Vermeulen probeerde het toch. Een bibliotheek op het station van Haarlem... Wordt vandaag geopend. En we gaan eens horen hoe het staat met de Nederlandse bloemen. Die worden tegengehouden aan de Roemeense grens. In dit Radio 1 journaal tot half tien uur kunt u ons volgen via internet. Via nos.nl uh, natuurlijk. Goh, kan ik het vergeten. En Twitter, dat kan ook. Voor opmerkingen en vragen ook dan naar ons account NOS Radio 1. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene beschouwingen... over de plannen van het kabinet. Die staan vooral in het teken van bezuinigen. Of het, om in de woorden van minister De Jager te zeggen... er gaat een storm over Nederland waaien. Gisteravond legt hij dat nog eens uit. Hoe kunnen we met een metafoor duidelijk maken... dat de toonzetting realistisch is? Niet te somber, dat ook niet. Maar wel dat er grote risico's zijn. En dat we niet weten waar we uitkomen. Nou, waar ik mee zat is... Um... Dat de situatie... Ik heb, ik heb niet onweer gezegd. Nee nee, nee, nee, Nou, het was behoorlijk dreigend. Dit is, dit, ja, dit, dit is toch wel bliksem en onweer en donder. Is nog net iets erger dan een storm. Ja, de Europese schuldencrisis hangt nog altijd als een donkere wolk boven Europa. Door de onzekerheid zijn extra bezuinigingen ook niet uitgesloten. Voorlopig houdt het kabinet vast aan de geplande bezuinigingen van 18 miljard euro. Politiek verslaggever Ron rondvrezen. Die 18 miljard bezuinigingen, die moeten volgens Rutte Nederland sterk maken, klaarmaken voor een eventuele crisis. En als die dan komt, zegt Rutte, dan zien we wel weer verder. Maar dan zullen we er echt wel klaar voor zijn. Maak je daar geen zorgen over, is zijn boodschap. Dus extra maatregelen, daar denkt hij nog niet aan. Voorlopig nog geen extra maatregelen dus. Toch speculeerde gedoogpartner PVV alvast over mogelijke extra bezuinigingen. Als die er komen, dan moet dat gebeuren bij ontwikkelingssamenwerking, liet de partij weten. Staatssecretaris Ben Knapen, die daarover gaat, wil daar voorlopig nog niets van weten, maar sluit ook niets uit.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 En dat is de kernboodschap van het kabinet, de afspraken nakomen. Dan kan Nederland, in de woorden van premier Rutte, optimistisch zijn over de toekomst, met of zonder schuldencrisis. Maar de oppositie zal zich ongetwijfeld niet neerleggen bij deze woorden. Vanaf kwart over tien zijn de algemene beschouwingen live te volgen bij de NOS. Economische groei in Europa neemt volgend jaar waarschijnlijk af door de aanhoudende schuldenproblemen in de Eurolanden. Stelt het Internationaal Monetair Fonds in een rapport over de verwachtingen voor de wereldeconomie. Europa moet de zaken op orde krijgen, is de weinig verrassende, maar even keiharde boodschap. I think we are the explicit uh, in our messages, both in the way and elsewhere, in saying that Europe must uh, get its act together. Zorgenkindje blijft Griekenland. Telefonisch spoedoverleg tussen het IMF, de Europese Unie en Griekenland gaat vandaag verder. Gisteren werd al overlegd over de voorwaarden voor een nieuwe lening. Maar die gesprekken leverden nog niets op. Wel noemde de Griekse minister van Financiën de gesprekken productief en inhoudelijk. Volgens het IMF werkt Griekenland tot dusver goed mee. Um, the government is uh, intent on implementing a strong adjustment program, which we are uh, now in the process of, of negotiating with them. Onderhandelingen met de Grieken gaan door en de Grieken lijken zich te conformeren aan de strenge voorwaarden die het IMF en ook de EU stellen. Griekenland zegt alles te willen doen om de problemen het hoofd te bieden. Zolang dat het geval is, zijn de overige eurolanden bereid Griekenland de helpende hand te bieden, zegt het IMF. De European partners of Greece are committed to helping the country for as long as it is helping itself in the context of of the program. Maar de spanningen blijven. Griekse minister van Financiën zegt dat zijn land wordt vernederd en gechanteerd om nog meer te doen. De Europese Unie en het IMF moeten nu bepalen of ze een nieuwe tranche van 8 miljard euro willen vrijgeven. Een ander geluid van de Feyenoord aanhang. Dat was de bedoeling van de petitie die algemeen directeur Erik Gudde gisteravond kreeg. Met 22.000 handtekeningen willen de supporters stelling nemen tegen het geweld van afgelopen zaterdag. Feyenoord fan Maurice de Ruiter begon de petitie. Het gaat om de club. En die moet uh, gered worden. En, uh, en dat, ik denk dat de club daar goed mee bezig is. En ik denk dat daar de petitie ook voor is. Maar vooral tegen geweld. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd Feyenoord, de AGO-VV. Overhandelde die de petitie aan Gudde die het gebaar zeer waardeerde. Ik vind het initiatief wat je hebt genomen is, uh, is fantastisch. Het korte tijverstek waarin je het hebt gedaan dat vind ik verbazend. De effect enorm. En het signaal. Wat je hiermee afgeeft is ook uh, overduidelijk dat echte echte Feyenoord supporters van welke vorm dan ook van geweld dat die dat nadrukkelijk afkeuren. Dankjewel, voor mij hebben een ongelooflijk belangrijke bijdrage. Ja, goed. Zelf was afgelopen zaterdag het onderwerp van de protesten bij het Maasgebouw. De groep relschoppers eiste het vertrek van de algemeen directeur. De politie verkwam met getrokken pistool dat ze het gebouw binnendrongen. De beveiliging van het digitale loket van de gemeente Amsterdam is niet best. Met een paar simpele trucs konden journalisten van RTL Nieuws de site hacken. En een dag lang konden ze in de bestanden rondkijken en ze wijzigen. Druk op enter en we krijgen een aantal resultaten. We pakken al direct de bovenste, we komen direct in het systeem waar we in principe gewoon van alles kunnen aanpassen op de site. Zonder wachtwoord, zonder ook maar wat voor vraag, we komen we erin. Via het digitale loket kunnen mensen bijvoorbeeld een nieuw paspoort aanvragen. Criminelen zouden zo simpel aan persoonlijke gegevens kunnen komen. Amsterdam erkent dat er een lek was. De gemeente heeft de website inmiddels offline gezet. In Jemen is er na drie dagen van zware gevechten nu een wapenstilstand gesloten door de regering en de opstandelingen. Bij de onderhandelingen waren westerse ambassadeurs en de vicepresident van Jemen betrokken. Voor het bestand inging werd er nog steeds zwaar gevochten tussen troepen van de regering en tegenstanders van het regime van president Saleh. Bij die gevechten werden zeker tien mensen gedood... waarmee het totale aantal doden op 70 komt. De meeste vielen aan de kant van de rebellen. Afgelopen tijd was het relatief rustig in Jemen... maar afgelopen zondag werd voor het eerst in maanden weer massaal betoogd. President Saleh zit al maanden in Saoedi-Arabië... sinds hij verwondingen opliep bij een aanval op zijn paleis. Bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Schorrel... is gisteren mogelijk opnieuw asbest gevonden. Het gaat om twee nieuwe plekken die dicht bij het speelbos liggen... waar veel kinderen komen. Volgens de boswachter van Staatsbosbeheer lopen de kinderen geen gevaar. Nou, we hebben goed gekeken in dat speelbos... of er ook stukjes onder liggen. We hebben daar helemaal niks aangetroffen. Dus in eerste instantie richt je je dan toch op de plekken waar je wel wat vindt. En uh, er kan nog nader onderzoek komen... En... Daar kan misschien uit blijken dat we toch nog verder moeten kijken. Maar dat is ja, afwachten uh, wat het onderzoek oplevert. Twee weken geleden werd er bij Schorel in Noord-Holland ook al mogelijk asbest gevonden. Vermoedelijk zijn de resten er komen te liggen na grondverschuivingen voor de bouw van het centrum. Uitslag van het onderzoek wordt begin volgende week verwacht. Dan nog het financiële nieuws. In Amerika stonden de beurzen lange tijd in de plus... maar uiteindelijk verdampte de winst alsnog. De Dow Jones sloot nog wel met 11 procent winst. Maar de Nasdaq zakte weg, 0,9 procent in de min. Eerder op de dag hadden beleggers nog de hoop... dat de Fed, de Federal Reserve, nieuwe maatregelen zou nemen... om de economie te stimuleren. Maar die hoop leek ijdel. Wel een lichtpuntje voor technologiebedrijf Apple. Dat bereikte de hoogste stand ooit op bijna 423 dollar. Op de Amsterdamse beurs was het gisteren een rustige handelsdag. De Amsterdamse beurs sloot af met 1,8% winst. De grote Europese beurzen van Parijs, Londen en ook Frankfurt wonnen tot 2,9%. De verlaging van de kredietstatus van Italië zorgde niet voor paniek. En dan krijgt u nog het beursnieuws uit Japan. Daar wordt al gehandeld. De Nikkei staat daar op lichte winst. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nosnl radio 1. En daar vindt u de podcast. Met Lara Rense en Marcel Osten. Twaalf minuten over zes is het. Roger Taylor, de vroegere drummer van Queen... is op zoek naar muzikanten voor een officiële Queen coverband. Oh jee. De drummer vindt het niveau van de huidige Queen bands... van een bedenkelijk niveau en heeft besloten een eigen coverband te beginnen. Hey. Zijn eigen tribute groep zal... Queen Extravaganza heet, hè? Hij is toch Queen? Ja, ik verward me ook enigszins. Um, hij gaat dus zijn eigen cover spelen, denk ik. En in 2012, um, in Amerika op tournee zonder Roger of ja. andere Queen-leden trouwens. Queen Extravaganza is volgens hem de perfecte oplossing... om de honger van de vele Queen-fans te blijven stillen. She keeps always, Shando, in a pretty cabinet... Mm. She says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy, the first job, an entity, at a time, a limitation, you can't decline, caviar cigarettes, well-versed etiquette, extraordinarily nice, she's a killer.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 She couldn't care less, prestigious and precise She's a killer queen, gunfight, a teen Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind as a pussycat, Ooh. momentarily out of action, temporarily out of action. right. <laughs> <match. laughs> She's, <absolutely laughs> She's, She's a killer. She's a She's a killer. a killer. dynamite with a laser She's oh. oh. a killer. She's a killer. She's a Killer Queen was dat van uh, Queen. Prinsjesdag van gisteren. De miljoenennota, de plannen van het kabinet... die worden vandaag uitgebreid besproken. Natuurlijk in de Tweede Kamer, maar overal in het land. Joris van der Kerkhoff, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. En waar ben jij? In Almere. Kijk. Almere. Daar zit de miljoenennota ontbijt. De derde woensdag in september. Een traditie in Almere. Uh, ondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen die gaan met elkaar praten. In de Schouwburg, waar uh, een aankondiging staat uh, voor de uh, musical Nightmare. <lacht> nou, dan kun je bedenken of <lacht> het nachtmerriescenario inderdaad. Uh, ja. En uh, de rups uh, die staat hier ook, want op uh, de esplanade, het plein voor de Schouwburg, is ook een uh, kermis uh, gaande. Althans, daar staan de kermisattracties. Uh, die rups is er, kijken of dat ze met z'n allen achter elkaar kunnen gaan zitten om de economie draaiende te houden. De poffertjeskraam staat er ook, of er voldoende suiker is om iedereen aan het werk te houden. Maar er staat ook een hele grote, die is helemaal dicht, een, een, een grote kast waar het woord jackpot op staat, met grote dollartekens daaromheen. Nou ja, de kermis die er buiten staat, de ondernemers die vanaf zeven uur naar binnen gaan, uh, we gaan het uh, allemaal, allemaal met elkaar uh, bespreken. De burgemeester komt langs. Ook nog de voorzitter van uh, alle gemeentes uh, in Nederland. Anne-Marie voorzitter van de VNG, burgemeester uh, van Almere. Uh, Joop Wijn komt langs, oud-staatssecretaris en minister voor het CDA, tegenwoordig werkt hij bij de ABN AMRO. Maar er zijn voornamelijk meer dan 300 ondernemers hier uit de regio... Eh, die komen praten, nationale eh, zaken gaan ze vertellen... internationale zaken gaan ze vertellen... en vooral heel veel koffie en thee drinken met broodjes... die ik nog niet binnen zie, maar die vooral binnen zullen komen. Ik zie trouwens ook, als ik door het raam kijk, al wel heel veel melk staan. Of zou dat... Wordt het echt zo'n Hollands ontbijt of zou het gewoon een verkeerde schemering zijn? Nee, het zijn, <laughs> gewoon, het zijn gewoon witte kopjes waar nog koffie en thee in moet. Die melk die komt, die komt vast later met sinaasappelsap. Dat allemaal in Almere. Dus eten, drinken en heel veel praten. Ja, en wel een beetje vrolijk praten, Joris, want de paraplu moet op. Het wordt zwaar weer, heeft de minister van Financiën gezegd. Verwacht jij sombere stemming? Nee, dat denk ik niet. Want uh, uh, als je ondernemer bent, uh, dan ben je er toch vooral voor... om, uh, om uh, het positief te zien als het uh, om je eigen uh, zaken gaat. Over die uh, uh, paraplu waar je het over hebt. Als ik naar boven kijk, dan zou het wel eens kunnen zijn... als die wolken niet wegtrekken... dat je die paraplu in ieder geval letterlijk uh, vandaag uh, nodig hebt. Maar anders kun je altijd nog schuilen in een van de attracties... hier op het uh, plein voor de Schouwburg. Uh, uh, ja. Misschien zie je minister die nog aan zo'n... Uh... Hier is de goldmine Marcel. Ja, ja, de goldmine is hier ook de goldmijn. <laughs> zie je, de je daar de minister nog? aan zo'n jackpot trekken. In ieder geval het uh, derde woensdag in september. Na de miljoenennota ontbijt. Of zoiets. Drie maal dubbele woordwaarde. Uh, Jongens van de Kerkhof. Goed, euh, ja, wat we moeten volgend jaar allemaal inleveren. Hè? Zonder uitzondering, minister Jan Kees, de jager van Financiën... kon het gisteren op Prinsenjag euh, echt niet mooier maken dan het is. En er is ook nog die eurocrisis. Bezuinigingen, die zijn nodig, volgens de minister. We hebben gezien dat in 2008... er een financieel-economische crisis heeft gewoed. Het toenmalig kabinet heeft ervoor gekozen om te zeggen van... we proberen die crisis nu te bestrijden door te stimuleren... maar daarna moeten we gaan bezuinigen. In die tijd zijn we dus nu aangekomen. We zijn nu in de tijd dat de tekorten in de schatkist... als gevolg van die crisis uit 2008... dat we die nu moeten ja, gaan corrigeren, gaan compenseren... door de tekorten terug te brengen. De eurocrisis, gaat die op eenzelfde manier opgelost worden? Gelukkig is het op dit moment zo... dat de eurocrisis nog niet extra bezuinigingen uh, nodig maakt. De bezuinigingen die we nu doen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 Voor de portemonnee van Nederlanders. Maar lukt dat wel, dat voorkomen? Nou, Dat is heel erg moeilijk en heel erg lastig. En waarom? Omdat het niet afhankelijk is van wat ik als minister van Financiën in Nederland doe. Want als, het, als, als, als, als de Grieken, of de Italianen of de Spanjaarden, of de Portugezen hadden gedaan wat wij nu doen als Nederland... dan waren ze nooit in de problemen gekomen. Wij lenen op dit moment het laagst ooit in de Nederlandse geschiedenis voor lange leningen. Wij kunnen heel makkelijk aan geld komen op de kapitaalmarkt. Dat komt omdat we vroeg zijn begonnen, vorig jaar al... met op orde brengen van het huishoudboekje van de overheid en te hervormen. Landen die er een potje van hebben gemaakt, zoals Griekenland... Ja, die zitten in de penari en daarom moet je dan veel harder ingrijpen. Maar op dit moment geeft u al ruim 10 miljard uit aan rente. Ja, Dat kan alleen maar meer worden. Nou, dat is afhankelijk natuurlijk van de rentestand. En de, de rentelasten zullen nog naar verwachting nog ietsje oplopen. Maar de schuld is nu aan het stabiliseren. Dus afhankelijk van de rentestand kan dat nog wel eens meevallen. Op dit moment zien we rente meevallers. Vanwege het feit dat we een veel lagere rentestand hebben dan verwacht. Nou, dat is een voordeel. Daarmee gaat de staatsschuld weer extra omlaag. Maar wat als Griekenland en Italië erbij komen? Nou, wij moeten afwachten wat uh, de, de eurocrisis natuurlijk ons brengt. En we zijn ook bezig om dat om dat te voorkomen dat het escaleert. Dus ik ga ook niet speculeren op dat het daar helemaal misgaat. Wij doen er alles aan. De Nederlandse inzet is opgericht om er alles aan te doen om dat te voorkomen. Maar die landen zelf zijn aan bal. Denkt u zelf ook wel eens aan een tax? Een 60% tarief, wat sommige linkse partijen wel eens noemen. Nou, in de Verenigde Staten gaan ze veel lager dan dat. Zelfs die buffertax. die betalen maar 20, 25%. Die hele rijken betalen nu maar 20, 25% inkomstenbelasting. Terwijl we in Nederland zo'n 52% inkomstenbelasting hebben als toptarief. Dat is het hoogste zo'n beetje van de wereld. En dat betekent dat er eigenlijk geen ruimte zit om dat te verhogen. Want als je dat doet, dan krijg je nadelige effecten in je economie. Dan nemen de investeringen af, het, invest het vestigingsklimaat verslechtert. En daar heeft gewoon de havenarbeider in Rotterdam en de vrachtwagenchauffeur en iedereen achter de kassa, wie dan ook, heeft er last van omdat bedrijven minder investeren. Dus Wassenaar kan een opgelucht ademhalen? Nou, ik denk dat we allemaal opgelucht adem kunnen halen, want het is niet de reden voor Wassenaar dat we hier tegen zijn. Het is de reden voor het gewone werk mensen die... Werkgelegenheid en Nederland heeft de laagste werkloosheid in Europa, dankzij dat we een verstandig beleid hebben. Dat we niet zomaar eventjes meegaan in een soort ja, populistische drift van je moet maar eventjes de belasting wat omhoog. Minister Jan Kees de Jager van Financiën was dat. Peter Blok sprak met hem en hij is na negen uur onze gast. en uh, vragen we ook maar eens eventjes hoe het staat met Griekenland. Er zijn nog gesprekken gaande met dat land. Over uh, of het land de bezuinigingen inmiddels uh, op orde heeft. De begroting. Uh, of dat een beetje wil lukken. Uh, we weten nog niet precies hoe het met die gesprekken gaat. Dat vragen we ook aan Jan Kees de Jager.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 Ik heb net de hele weg upstate New York om te komen vieren. Ik ben helemaal uit upstate New York hierheen komen rijden om dit feest te vieren. Ik ben een uh, personeelsofficer. Een officier personeelszaken, die is natuurlijk goed op de hoogte. Die weet dat er nog voldoende werk aan de winkel is. We hebben nog een weg te gaan. Ik denk ik. er nog wat meer vechten te voeren vooral als het gaat om gelijke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 Correspondent we Wessel de Jong vanuit een discotheek in Washington. Waar Amerikaanse homoseksuele militairen vierden dat ze hun geaardheid niet langer geheim hoeven te houden. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Weinig verrassingen in het KNVB-bekertoernooi gisteravond. De enige bekerstunt kwam van uh, Harkemaasse Boys. De topklasse-club.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 Nou, dat hebben we gedaan. Heerenveen won voor de tweede keer in vier dagen van VVV. Na winst in de competitie, dat was afgelopen weekend, werd het gisteravond 3-0 voor de Vriezen. En voor de derde keer op rij werd ook de 0 gehouden. Trainer Ron Jans daarover. We hebben het er vandaag niet over gehad, maar uh, na NEC stonden we 2-0 voor en werden toch 2-2. We, uh, we hebben gezegd dat we willen toch weer graag met 2-0 voorkomen. En, uh, de laatste wedstrijden hebben we het uitgebouwd naar 3-0. En vandaag is het 2-0 gebleven. En, uh, ja, die 0 achterin, nou, dat geeft wel wat, uh, wat, wat rust, uh, moet ik zeggen. Want, uh, nou ja, we kregen, na drie wedstrijden hadden we geloof ik al 12 goals tegen. En, uh, wat dat betreft uh, hebben we dat even een uh, halt toegeroepen. En wat, mij, wat ons betreft uh, blijft dat ook zo. En de NEC is ontsnapt aan een snelle aftocht uit het bekertoernooi. Na verlenging werden toch nog 4-2 bij Fortuna Sittard. De nummer 11 van de eerste divisie. Vitesse en NAC hadden strafschoppen nodig voor de beslissing. En daarbij werd Vitesse-keeper Piet Veldhuizen de held van Arnhem. Hij stopte uiteindelijk de beslissende strafschop van NAC-speler Tim Gillissen. Bij de wereldkampioenschappen Wielrennen in Kopenhagen is vandaag de tijdrit voor mannen. Nou, misschien dat ze het beter doen dan de vrouwen gisteren. Ella van Dijk was met haar zesde plaats namelijk de beste Nederlandse. Uh, mooie klassering en uh, ja, <lacht> niet super blij. Ik had stiekem, uh, kijk ik droomde van het podium en ik hoopte op een top vijf en zesde is netjes. Maar ik spring geen gat in de lucht. Janne Vos werd vooraf nog gezien als grote favoriete voor de titel, maar zij eindigde als tiende. Ja, ik wist van tevoren ook uh, een breed, breed uh, range aan favorieten voor, uh, voor die tijdrit. En, uh, ja, ik, ik had uh, gezegd, ze kunnen er zomaar tien op het podium eindigen, nou word ik tiende. Ja. Maar haar kans komt nog wel dit wereldkampioenschap. Wereldtitel in het tijdrijden ging in Kopenhagen naar de Duitse Judith Arndt. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven, Lieslotte Thomas, een goeiemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer begint straks aan de algemene beschouwingen... over het kabinetsbeleid voor volgend jaar. Het beleid staat in teken van bezuinigingen en de Europese schuldencrisis... zo bleek gisteren op Prinsjesdag. Minister De Jager waarschuwde voor een economische en financiële storm. Maar het kabinet blijft bij de aangekondigde bezuiniging van 18 miljard euro. Staatssecretaris Knapen wil vasthouden aan de afspraken over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Maar hij sluit extra kortingen niet helemaal uit. Als er extra moet worden bezuinigd wil gedoogpartner PVV dat meer geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In het graf in de buurt van Leipzig liggen zo'n 100 lichamen. De resten zijn vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen... maar ze zijn nog niet geïdentificeerd. En op het Italiaanse eiland Lampedusa... heeft in de slaapzalen van een asielzoekerscentrum... een grote brand gewoed. Niemand raakte gewond. Migranten uit Tunesië staken de brand aan... nadat ze te horen hadden gekregen dat ze worden teruggestuurd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Richting uh, Muiden staat nu de langste file, 6 kilometer. In beide richtingen is vanwege de hulpdiensten de ook dicht. Ook de andere kant op staat 2 kilometer file tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad. Verder was er even een auto met pech op de A16 Rotterdam van Breda naar Rotterdam. Die is weer weg, voor knopen ter nu wel 3 kilometer.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Treinreizigers die geregeld in Haarlem komen... die kennen hem misschien al, de bibliotheek op het station. Maar vandaag wordt hij pas officieel geopend. De BIEB heeft inmiddels bijna 250 leden... en nog elke dag melden zich nieuwe mensen.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 Dus het is een uitkomst. Ik vind ja? Tol, ja, ze hebben echt, ze hebben gewoon goede boeken hier. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, Dick van Tol. Het nieuwere aanbod van boeken, want daar geven forensen de voorkeur aan. Ja. ja, we hebben samen met de NS uh, uitgebreid onderzoek gedaan naar uh, de verwachtingen en de belangstelling van uh, treinreizigers ten aanzien van een bibliotheek op zijn shop, En ze geven heel duidelijk aan dat actualiteit voor hen heel belangrijk is. Snelheid, gemak, actualiteit, dat zijn de steekwoorden van deze bibliotheek. Ja, Hoe lopen mensen dan binnen? Ze komen vanaf perron 3, 4? Ja, 3, 4, 5 en 6.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 Vier van het alfabethuis van Yushi Adler Olsen. Kijk, je moet je ook voorstellen, mensen hebben haast... dus die willen gewoon heel snel kunnen zien wat voor boeken liggen hier. En je kunt een boek aan de voorkant gewoon sneller uh, beoordelen... dan ja. vanaf de rug. Uh -huh. Die snelheid is hier een uh, leidend uh, gegeven. Ja. We hebben uitgerekend, je kunt binnen 15, 20 seconden... Kun je boek inleveren, iets nieuws pakken, weer registreren en eruit. Wat moest ik hierop zetten, mijn naam? Ja, je naam. Dus als je hem kwijt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 Dit is de testvestiging. Hier doen we ervaring op. En zodra wij het idee hebben, het uh, loopt goed... en we weten hoe het spel gespeeld moet worden... dan gaan we naar uitbreiding. Nou, op andere knooppunten, bijvoorbeeld Amersfoort. en Dan zou het kunnen zijn dat je hier een boek ophaalt... het in de trein naar Amersfoort uitleest... en het daar alweer omwisselt voor iets anders. Precies, dat is het idee. Hoeveel vestigingen moeten er komen? Ik zou het prachtig vinden als uh, nou, 15, 20... dan heb je al een heel aardig netwerk. Ik heb nu elke dag dat ik hier een kwartiertje moet wachten op de volgende trein. Ja, en dan is er geen betere plek om uh, te zijn dan hier, denk ik. De bibliotheek op het station van Haarlem vandaag officieel geopend. Verslaggever Roepauw maakte de bijdrage. en iedere dag melden zich daar nog nieuwe mensen. Het gaat als een trein. Het is de ontdekking van een bijzonder bijna vergeten Parijs. De tentoonstelling... Vind je het leuk? Ja, hè? Jouw Goed. lachen, dat vond de leuk. Eugène, Adje, Vieux Paris. Dat is in het Nederlandse fotomuseum in Rotterdam is dat. Adje fotografeerde de Franse hoofdstad aan het eind van de 19e eeuw. En dat deed hij ochtends vroeg, als er nog geen mensen op straat waren. Jeroen Willaert trekt in Rotterdam door een oude Parijse wijken met de samenstellers van die tentoonstelling. En dat is Frits Giersberg en François Renault. Là, il a photographié la scène, près de l'île de la Cité. Een matin, très tôt, met de brume. En on voit la conciergerie. En à côté, le, il le quai du Louvre qu'on voit ici. Voilà. Dat is wat we herkennen, wat uh, Françoise Renaud daar beschrijft: uh, de omgeving van het Louvre, de kades van de scène. Gefotografeerd op een hele poëtische manier, veel sfeer en niemand te bekennen. Dat is Frits.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 En dan naar Istanbul, daar beleefden ze gisteravond een bijzondere avond. Er zaten namelijk geen mannelijke supporters in het stadion van Fenerbahçe. Dat moest spelen. Alleen vrouwen en kinderen mochten erin. Correspondent Bram Vermeulen probeerde het toch om naar binnen te komen. Dat is het gejoel van de vrouwen in het stadion van Fenerbahçe. En hier buiten, achter de hekken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 Uh, ze mochten geen, twee wedstrijden lang geen supporters toelaten tot een wedstrijd. En dus hebben ze het stadion vandaag als een soort ludieke actie opengesteld voor vrouwen en kinderen. Nou ja, de rollen zijn eens een keer omgedraaid, zou je kunnen zeggen. Dus ik ga toch eens proberen of wij, ik als man, naar binnen mag. Of alleen mijn charmante Turkse assistenten. How am I allowed to go in? if you have a hebt, yes you are. Ah, met een perskaart wel yes, uh. Nou, en hier gaan we, in het gegil. Moet je horen. Moet je dit eens horen. Dit is het vrouwenpubliek van Fena Batje dat helemaal wild gaat. Kennelijk is er gescoord. Dit is een score, hoor. Right? Yes, this is a score. De man in het stadion, als de man niet water rondbrengt. hoe voelt het zich? Allergisch? Chokisch? Chokisch? Chokisch? Karinse, Karinnaar. Is, is, is dat chokisch? De man die de versnaperingen voor de avond rondbrengt, zegt: Ah, dat is wel goed eigenlijk. Zouden dus ze vaker moeten doen? En dan zegt hij met een hele grote glimlach op zijn gezicht. Hij heeft veel aandacht vanavond. Het is echt een waanzinnig gezicht, want nu staan we boven op het stadion van Fina Bacche. Kijken naar beneden naar de straat rondom het stadion, die helemaal gevuld staat met mannelijke supporters. Allemaal de gebalde vuist in de lucht. Ze kunnen niet naar binnen, en hier binnen zijn de vrouwen. Çok güzel. Nu zijn Çok güzel. noemen ze dus. het, ik gelukkig. Dus. Evet, ja, het is Fina Ambiance de 5.000.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 Rustig was het niet in het stadion. En Bram van Meulen had volgens ons toch best een leuke avond. De wedstrijd van Fenerbahce tegen Manis Spoor eindigde overigens in 1-1. Het lijkt erop dat Roemenië en Nederland eh, wat aan het pesten is. Nederlandse vrachtwagens met bloemen worden aan de grens tegengehouden. Terwijl anderen mogen doorrijden. We gaan straks maar eens even bellen met een van die vrachtwagenchauffeurs. Yolanda van der Velde, hoe staat het op de weg? Uh, problemen, Lara, op de A6 tussen Emmenoord en Muiden. Daar is vanochtend een busje of een camper. We zijn er nog niet over uit. Door de middenberm gereden. Die ligt daar nu uh, ja, een beetje in de weg. In beide richtingen is bij Lelystad de linker rijstrook dicht. De langste file staat op de A6 richting Muiden... vanaf Lelystad-Noord tot aan Almere-Buiten-Oost zo'n 8 kilometer. Richting Lelystad staat 2 kilometer file... En er is een auto in brand gevlogen op de A15 Gorkum Rotterdam. Bij Papendrecht de rechterreis ook dicht. Vanaf Sliedrecht nu drie kilometer. Mm, gaat de ochtendspits hier last van hebben, denk je? Mm, nou ja, ja, die A6, dat, dat zal wel gaan aangroeien. Maar die, die zit een beetje aan het randje van de Randstad. Dus ik denk toch dat we rond half negen op zo'n 100 kilometer uitkomen. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof zit vanochtend in de zweefmolen van de politiek. De zweefmolen van de politiek die uh, loopt een beetje die kant op... In de Schouwburg, uh, aan de, aan, op het plein van de Schouwburg uh, in Almere uh, staat. Uh, daar is namelijk een, uh, een kermis... En de kermis is niet alleen op dat plein, maar is dus ook in de Schouwburg. Omdat allerlei ondernemers, zo'n 300 ondernemers bij elkaar komen daar... om te ontbijten met elkaar. Dan komen we mooi achter de coulissen van de Schouwburg. En u bent degene die het allemaal georganiseerd ja? heeft? Ja, dat klopt, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, handje, uh, ja, Joris van de Kerkhof. Uh, iedereen netjes in het pak. Ja, u bent netjes in het. Ja, er staat een mooi blauw lampje op, u, op uw gericht. Uh, u doet het al jaren uh, zo'n ontbijt organiseren de dag na Prinsjesdag. Nu was alles al donderdag bekend, dus u had het eigenlijk vrijdag al kunnen organiseren. Ja, maar het is natuurlijk toch het uh, echte moment is, uh, vandaag. Het is ook bovendien een traditie hier in Almere om het op die woensdagmorgen te doen. Ik denk dat als we het vrijdag hadden gedaan... dan stonden ze hier nog uh, ochtends uh, aan de deur te kloppen op uh, woensdag. Dus dat, dat moeten we gewoon niet doen. Wat is de schoonheid van zo'n bijeenkomst van vandaag? Nou, ik vind het toch wel eventjes dat uh, de ondernemers... en ook eigenlijk een heleboel uh, uh, vertegenwoordigers van organisaties in uh, Almere... ook maatschappelijke organisaties, eigenlijk even een moment hebben... Ja, om zich te bezinnen op, op, de, op de toekomst. Maar ook met natuurlijk gewoon elkaar gezellig te ontmoeten. Ja, dat gaat normaal met, met, met, met wijn en bier. Maar het is beter om dat met chuderans en melk te doen. Nou, het is inderdaad nu wel even chuderans uh, en melk. En uh, ik mag het natuurlijk niet zeggen. Maar wij hebben ook een, uh, een grote fabriek hier uh, die sponsort uh, zo'n klein uh, gezond uh, drankje. Uh, dus ja, dat, nee, dat komt wel goed. Het ontbijt is lekker hier, hoor. Ja, je hoeft het niet te doen. Ik heb geen idee wat het dan is. Maar uh, komt dan ook niet zo vaak in Almere... waar kleine fabrieken ja, zijn mag met... Het, uh... Mag ik het één keer zeggen? Oh, nee, ja, dan wordt het alleen dus, maar spannend. Je koelt je koelt oh, ja. dat, oh, dat is ontzettend gezond, ja. ja. ja. <laughs> ik ben al naar de wc geweest. <laughs> uh, de, uh, de kermis is hier buiten. Uh, een, van de, uh, een zoon van een exploitant uh, die, die, die stond net naast me... en die zei van, het is zo hard werk om uh, het hoofd boven water te houden. Dat geldt voor de kermis. Maar dat geldt ook voor de mensen die bij u aangesloten zijn. Hoort je nou heel veel verhalen van... Ja, nou, we horen die verhalen horen we zeker wel. Hè? En uh, nou ja, bijvoorbeeld de bouw uh, is, is zeker niet florissant. Traditioneel natuurlijk ook wel een sector... Uh, die in Almere behoorlijk vertegenwoordigd is. Uh, maar er zijn ook uh, ondernemers die het weer, weer goed doen. Dus het is, het is toch wel een heel gemengd beeld. Het is niet alleen maar kommer en kwel, maar uh, zorgen zijn er zeker. Ja. Mijn collega en Hilversum vroeg net, uh, wordt het een negatieve bijeenkomst of positief? En ik, maar dat was omdat ik daar zo mooi op het plein liep en al die kermisattracties zag. Het wordt positief, want zo zijn ondernemers. Is dat ook zo? Ja, dat is zo. Ik, uh, ik, uh, dat zie je eigenlijk elk jaar wel. Dat uh, als ondernemers naar de toekomst kijken... Ja, dan, dan gaan ze gewoon handelen op, op die toekomst. En als die uh, ja, wat minder is... Ja, dan, dan trek je de broekriem wat, wat harder aan. Dan verzin je nog meer uh, uh, leuke dingen. En, en slimme dingen. En dan ga je ervoor. Uh, dat ondernemers zijn per definitie eigenlijk wel uh, optimisten. Ja, en u bent ook. U bent ook grappig wat u doet. U praat en u maakt er meteen bewegingen bij. Het ging over dat kleine drankje. Dan doet u met uw vingers zo een klein drankje na. En als de broekriem aangetrokken wordt... Ja. dan gaat u meteen met uw hand naar de broekriem. In de coulissen uh, stond u nog. Als het echte toneel uh, gaat spelen... Uh, dan uh, kom je uit de coulissen, kom je in de zaal... in het grote licht van de Schouwburg uh, van Almere. Daar gaat de burgemeester spreken. Joop Wijn gaat spreken, die werkt nu bij de ABN AMRO. Politicus van het CDA is die, was die. En heel veel ondernemers zitten hier. En we zijn vooral geïnteresseerd in die ondernemers. En die komen bij elkaar voor een ontbijt na Prinsjesdag. Joris van der Kerkhoff is daar vanochtend bij. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dan naar de vrachtwagenchauffeurs. Want al dagenlang worden Nederlandse vrachtwagens met bloemen tegengehouden bij de grens met Roemenië. Vrachtwagens uit andere landen mogen wel door. Inmiddels staan er al zo'n 24 Nederlandse drugs. Waaronder een aantal van transportbedrijf De Baarts uit Horst aan de Maas. We hebben nu contact met Sjaak De Baarts, eigenaar van De Baarts Transport. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel van uw wagens staan er stil bij Roemenië? Ja, helaas moet ik zeggen negen, negen stuks van ons bedrijf. En wat zit erin? En, nou, over het algemeen allemaal kamerplanten, buitenplanten en snijbloemen. Dus alles wat uh, eh, zeg maar voor de siertelt uh, bestemd kan zijn, behalve tulpen. Aha, maar dat moet dan niet te lang meer gaan duren, vermoed ik. Nee, het duurt, gewoon al, duurt al gewoon te lang. Uh, laten we zeggen, het zijn allemaal goederen die vrijdag via Nederlandse exporteurs... Naar Roemenië toe zijn vertrokken. En uh, de eerste ladingen moeten altijd op zondagmiddag arriveren. Mm -hmm. En de laatste ladingen moeten bij de retailwinkels. Uh, op z'n laatste dinsdagmiddags om vier uur binnen zijn. Dus je kunt voorstellen dat daar weinig, dat niks meer van over is. ook al worden ze vandaag vrijgegeven of morgen. Mm. Dan zal, uh, zullen de goede behoorlijke schade opgelopen hebben. Ja. Meneer de Baart, ja. is, is u nou al duidelijk waarom ze worden tegengehouden? Nee, het blijft, uh, het blijft voor mij steeds, uh, steeds onduidelijk. Het is tasten in het, uh, in het duister. Uh, normale controles kunnen wel eens twee tot drie uur in beslag nemen. Maar zeker geen drie tot vier dagen. Nee. En, uh, er wordt gezegd dat het pesterij is hè, van Roemenië. Omdat Nederland tegenhoudt voorlopig dat ze bij, het Schengen, uh, bij de Schengenlanden gaan horen. Is dat ook uw indruk? Ja, er zijn, er zijn natuurlijk bepaalde vermoedens. Voor mij was het heel vreemd dat op... Uh, ...van vrijdag op zondagnacht een auto van mij geladen met producten voor Bulgarije... ...wel gewoon Roemenië mag transiteren. Aha. Zonder, zonder versluiting of zonder voorzorgsmaatregelen. En ik denk als het dus om een besmettelijke bacterie gaat... ...dat het dus zeker zo uh, zou moeten zijn dat uh, ook die auto niet uh, Roemenië had mogen transiteren. De, dat verhaal gelooft u niet? Nee. Lijkt u veel schade, meneer de Baart? Ja, laten we zeggen, als dit lang, lang, lang, lang doorgaat, uh, op dit moment gaat het zo'n beetje om 35.000 euro per dag. En dat is niet alleen de auto's die daar, stil, die daar stilstaan aan de grens, maar ook de nieuwe orde, die de richting die kan ontmoeten. Die auto's staan allemaal stand-by. En uh, ja, je kunt, uh, kunt daar niet, uh, niet doorkomen. En uh, ja, het is de hoop dat, uh, dat nieuwe zendingen zo snel mogelijk de grens over kunnen. Okay. En het blijkt onduidelijk of de controles alleen maar plaats hebben gevonden op uh, zaterdag, zondag tot maandagochtend. Ja, en dat er nou geen controles meer zijn, maar ja. de auto's die er staan, die staan vast. Goed. De nou. nieuwe auto's krijgen we geen antwoord op of die er over mogen. Nee, ja, precies. Nou, de uitslag van het lab, uh, daar moet nog even op gewacht worden dan, misschien is het dan voorbij. We wensen u veel sterkte, Jacques Tebaerts, eigenaar van Tebaerts Transport. Oké, zeg het uit. Radio Radio Journal. de ochtendkranten. De Telegraaf is teleurgesteld in het kabinet. Prinsjesdag was volgens de krant een uitgelezen moment geweest... om te laten zien welke fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Maar een brede visie over de toekomst van onze samenleving ontbrak, vindt de krant. Ook vraagt de Telegraaf zich af waarom de middeninkomens zoveel moeten inleveren. De krant vindt wel dat Nederland vooralsnog een zeer gezonde uitgangspositie heeft... ondanks de groeiende staatsschuld. Die is nog altijd beheersbaar, schrijft de krant. En ook de werkgelegenheid is nog steeds behoorlijk. Trouw heeft aan de fractievoorzitter in de Tweede Kamer gevraagd hoe zij zich voorbereiden op de algemene beschouwingen. Volgens de krant gaat het bij zo'n debat vooral om de inhoud... maar is het ook een prestigeslag met winnaars en verliezers. Trouw herinnert zich bijvoorbeeld hoe de stuntelende beginneling Frits Bolkestein... bij de algemene beschouwingen zich opeens ontpopte als een echte partijleider. En in 2007 stond fractievoorzitter Mark Rutte erop eens met zijn verhaal over de hardwerkende Nederlander. van de aanleider Job Cohen vertelt trouw dat hij een paar dingen, uh, paar verrassingen heeft. Fractievoorzitter Ari Slop van de ChristenUnie... is al voor de zomer begonnen met het nadenken over een eigen verhaal. Voor alle fractievoorzitters heeft oud-kamervoorzitter Wijsglas de tip... om de komende dagen zo gezond mogelijk te leven en uh, veel water te drinken. De AD laat oud-bewindslieden aan het woord over de troonreden. Communicatieadviseur Jack de Vries vindt de tekst van koningin Beatrix liberaler dan ooit. Hij hoorde letterlijke zinnen uit het verkiezingsprogramma van de VVD. De CDA noemt de passages echte Rutte-teksten. Oud-minister Jan Pronk miste een inhoudelijke visie op Nederland. Volgens Pronk was het zelfs visieloos gebrabbel van een kameleon-premier. De oud-minister schreef zelf mee aan 17 troonreders. Ja, dan het Internationaal Monetair Fonds. Heeft Nederland om belastingambtenaren gevraagd voor Griekenland, schrijft de Volkskrant. Nederland moet Griekenland helpen met het innen van belastingen. Een van de grote problemen daar. Het ministerie van Financiën bekijkt op dit moment hoeveel ambtenaren er kunnen worden uitgezonden en ook wanneer. Het Financiële Dagblad uh, vindt het advies van het IMF aan Nederland... het belangrijkste nieuws. Vooral niet extra bezuinigen is het credo. Nederland moet onverminderd vasthouden aan het ingezette bezuinigingstraject. Maar eventuele nieuwe tegenvallers mogen geen reden zijn... voor extra ombuigingen, extra bezuinigingen. Dat stelt het IMF in het gisteren gepresenteerde World Economic Outlook. Ja, en volgens het IMF verbetert de Nederlandse begroting... wat sneller dan verwacht. Het kabinet zal volgens minister De Jager inderdaad niet reageren... als het begrotingstekort minder dan 1% tegenvalt. Komt het tekort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 Voor een goed en betaalbaar pensioen is sparen niet genoeg. Het is ook nodig om te beleggen. Want dat levert meer op naar sparen. Zonder te beleggen zouden de pensioenpremies hoger zijn en de uitkeringen lager. En de beleggingsrisico's? In een de pensioenfonds deel je die met elkaar. Ga voor meer zin en onzin over je pensioen naar Samen